Uur. Dit is Martijn van Beek. In Griekenland praten premier Papandreou en oppositieleider Samaras vandaag verder over de vorming van een regering van nationale eenheid. De regering zal het land leiden tot februari. De voormalige vicepresident van de Europese Centrale Bank Papademos wordt het meest genoemd als interim premier. De eenheidsregering staat voor de taak de hervormingen uit te voeren die Europa en het IMF aan Griekenland opleggen.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 En in eigen land werd een omzetgroei behaald met de pakketbezorging. Italië en het zuiden van Frankrijk worden nog steeds geteisterd door noodweer. In het zuidoosten van Frankrijk zijn zeker 2000 mensen geëvacueerd. Door de zware regenval en overstromingen zijn huizen en straten ondergelopen. In het departement VAR viel de afgelopen dagen net zoveel regen als normaal in drie maanden. In Italië vielen tot nu toe zeker 20 doden. Duizenden Chinezen zijn de kunstenaar en dissident Ai Weiwei te hulp geschoten om zijn belastingsschuld te kunnen voldoen. Sommige donateurs gooien bankbiljetten over de hekken rond zijn kunststudio. Weiwei heeft al bijna 600.000 euro gekregen van Chinezen die hem steunen. De Chinese autoriteiten hebben de kunstenaar een heffing opgelegd van 1,7 miljoen euro. Critici zeggen dat de Chinese regering de kunstenaar de mond willen snoeren. Het weer bewolkt en overwegend droog. Het wordt een graad of 12. Dit was het NOS Journaal. Dit is Erwin de Hart van de ANWB. En toen waren er nog maar drie files op de A4 Den Haag Amsterdam bij Zoetelbouw Dorp. 2 kilometer A9 Alkmaar richting Althof tussen tussen Haarlem zuid en Knopend 2. En op de A28 Zwolle richting Amersfoort tussen Amersfoort-Vathorst en Amersfoort 3 kilometer. Tot zover de verkeersinformatie.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 Strafbaas gedaan, Albert Jan. Ik zou het, niet ja, niet zou het niet weten. Nee, nee, ik hou niets, gedaan. Wat uh, doet die politie hier dan? Nee, ja, weet ik ook niet. Gewoon even gezellig. Gewoon gezellig. Op het visite. He? Nou, altijd goed. Wij, wij zien het Zo is het maar dit. Welkom bij het de derde uur van Zandvoort op zaterdag. Zie FM voor Zandvoort en de regio. En voordat we gaan vertellen wat we allemaal in dit uur gaan doen, snel over naar jouw fles voor het voetbal van vandaag. Is er gescoord, Joop? Nee, want is nog steeds gescoord. Het ene doelpunt van eh, Invalhop, het vak voor rustig, zaterdag nog steeds vast. Maar het is langzamerhand de laatste, dat is, zeg maar, uh, keepers die wel geworden. Alle tweede keepers die hebben hoofdrol gespeeld in het stoppen van de ballen. En het echt boyder fit, dat was niet normaal zoals die bal eruit ranselde. En de keeper van uh, Manneke dan, die heeft ook hoofdrol gespeeld. Die heeft zeker twee, misschien zelfs weer drie grote kansen van Zandvoort weten te elimineren. En daar, uh, dat is dus, dat wordt het ik bedoel, met het kieters die wil. Het is, voor de rest is het spel een beetje, ja, op het binnenveld ik dan ietsje sterker op dit moment. En dat uh, soms moet zich best dus wel sterker tot wat verdedigen en dan proberen eruit te komen. Hier wordt gevlacht vanuit het spel. is niet waar. Inderdaad, de, de schijzer die, die heeft dat er een signaal van de huwbitten of de kunstrichter niet, de assistent huwbitten. En Moneke Dam mag gewoon door gaan spelen. Soms het ligt met, uh, even kijken, met negen man voor het doel. Uh, maar het kan niet in zit komen. Dat houdt ook in dat dan niet Damme Komen. Dit is buiten stoom, wordt niet voor gevlacht, niet voor gevlogd, of nu niet. Voor gevloot, nee, niet. Maar dit is toch echt wel buiten de spel in mijn ogen. Geef niet, de lange man van Markedam kop de, de vet tip wel over de lat. En dat betekent opnieuw ook voor Markedam. Die verstandig het gezien vanaf de rechterkant genomen gaat worden. Die met zes rechterbeen, dat dus wordt een uitzrijd, ja, draaien bal. Dan komt die bal aan, de vet pakt hem makkelijk, heel erg gemakkelijk zelfs. En de maand het rust, maar gaat wel een hele lange bal geven. Een lange bal richting Timo de Reus. Die bal gaat echt meer. Bijna 16 meter gebied van de kerk gestanden. Ja. Ja, er staat ook geen zuchtje binnen. En dat heet normaal niets. Ondertussen heeft zelfs van dezelfde de bal. En uh, linkerkant de rechterkant van het veld. Spaas naar uh, die van op. op nou, berg, berg, kapt de bal. En haalt hem de bal bezig. Dus, Kas uh, de Vries staat op de midden van het veld. Centraal. We hebben dus een hele goede wedstrijd, de jongeling. We stelden nu aan uh, van Noord. van Noord. die erin is gekomen. Uh, want die, die was uh, geblesseerd geraakt. Hij mag nu nog even van, uh, een paar minuten spelen. En gaat opnieuw. ...terug naar Koester Fries. De voels naar uh, de, de Kopen. Kopen gaat er de rust beginnen. Hij heeft dus schot, een Mooi schot. Gaat een metertje van 1,5 naast De rechte paal. En die gaat dus achter. Dan gaat genoegd worden. Uh, even kijken. Uh, Dylan Kreugen gaat erin komen. Even kijken wie er afgaat. Dat is Timo de Reus. Samford gaat wisselen. Er staat nog steeds 1-0 in het voordeel van onze thuis. Dus straks komen we bij je terug Joop. Dankjewel. Wat gaan we allemaal in uh, dit uur doen albert -Jan? Nou, dit uur uiteraard rond de klok van kwart voor vijf het uh, gedicht van de week. We hebben nog wat... Uh, wat sportnieuws uh, en daar gaan we ook nog even over praten over die, het feest van die honkballers de, die wereldkampioen zijn geworden uh, straks komt uh, Joop uh, nee, Jaap Koper in de studio om te vertellen hoe het afgelopen is met de Zandvoort 500 en uh, genoeg muziek en uh, lekker nog een laatste uurtje het gedicht van de week, uiteraard, oké, okay, kijk, daar verheugen we ons nu op ja, dat kom blijven luisteren naar de Zandvoortse radio van Zandvoort tot aan 5 uur Zandvoort op zaterdag en daarna entertainment for you dat beloof je heel wat te dus gewoon blijven luisteren naar de radio en nu de voor tops en Loco in elke poolko. Klassiekers uit de jaren 80 op de radio. Dit horen ditmaal de limits en say yeah. Eens even kijken of we nog steeds jij kunnen zeggen over het voetbal van vandaag. Voor het slot gaan we snel over naar Joop Fres. Ja, zo snel als je het nodig hebt, want de eerste is op het ogenblik een Dat Oké. Baflans is in een poppendeel in het stadvervoer bij het geblesseerd geraakt. Denkt door de vet, is hoog in. Ja, goed, dat moet een ook doen natuurlijk. En eh. Ja, hij wordt nu opgelapt. De bal wordt, de vraagt de bal. Ik denk dat het soms een teruggeeft aan Monnike Want Monnike had het moment van de blessure. De bal en de schuifzetter die zachtjes de blessure, en die vloot direct af. En de bal is dus niet uit geweest. Goed. Zandvoort geeft de bal inderdaad terug aan Monocodam, altijd een sportief gebaar natuurlijk. Je staat nergens dus dat het dicht is, maar en je doet het wel goed als je dat inderdaad doet. Maar goed, is dus heeft hier ondertussen op eigen helft aan het bouwen en een aanval. Een aanval moet worden in ieder geval, want er is er maar heel kort tijd. Ik zal even op mijn klokje kijken, want ik heb het zelf nog maar twee minuten. Ja, er zijn twee blessures geweest, twee half. En je hebt dus kans dat de scheidsrechter nog behoorlijk wat tijd bij gaat trekken. Ondertussen heeft Ronald uh, uh, Kaarsenbal ontvist, bal maar... Geeft een volledig verkeerde paas af. Die bij de in de gewoon in de voeten van de verdediger van Monika Dam komt. En dan kan hij hier voor sommige zin in de gebouwen. En dan kan hij meters maken, want dan zat helemaal niemand. Dan speelt nog iemand die helemaal mijn is in de lijn en ook nog. Komt hij bal voor? Gaat voorbij het doel. Gaat de vet. Wat doet, vet wat doet u daar? Wat doet u daar? Wat doet u daar? Het komt goed uit, want de, de Vries die de bal weg bal werken. En nu is het inderdaad zo'n stand. mee. nog niet een bronnen dus zitten. Dan glijden alle spelers om. Het is al de hele tijd. Ik weet niet wat er met de stilte aan de hand is. Aan de hand. Het, kan, het kan niet nat zijn. Maar het liggen constant spelers die wegglijden bij het of bij, bij het veranderen van de richting. Die glijden eruit. En nu leeft dan de Vries, de, de vet heeft de bal onder controle en brengt hem weer in het veld. Dan gaat hij naar Timo Dreuus. Timo die wordt op de tenen getrapt, maar komt via de reus nog weer eens in de blommerset. Gaat er Sissi je de gebied in? En is dus de keeper kan die bal net schieten voordat het gevaarlijk voor hem kan worden. En zo goed mag gaan gooien. Schrijfzetter kijkt op zijn klok. <lacht> en en Monika was van overtuiging uh, dat, uh, dat zij de bal mochten nemen. Nee, zegt hij, aan de Venins. 0-0 doet het erg goed, wil ik zeggen. Hij heeft nog geen kaart nodig gehad, en dat, dan ben je gewoon een goede zitten. Maar heel hij, gedecideerd hij geeft hij de bal aan zandvoort. En Martina de Reus gaat gooien. De hoogte van 16 meter gebied van Monikendam. Gespeeld speelt daar berg in de voet. Berg die uh, voet de achterlijn op en houdt ballen, uh, probeert de bal onder controle houden, houden wordt weggezet en trekt dan aan zijn tegenstander, waardoor Monikendam een vrije bal kan gaan nemen en uh, uh, berg een beetje hinderlijk in de weg loopt, maar ondertussen is die bal toch genomen. Ik begrijp hier helemaal niks van Bas Lemmers die staat een mannetje te verdedigen dat gewoon twee koppen kleiner is dan hij en, uh, en hij komt niet bij de bal, maar goed dat betekent ook dat het wel is vastgehouden werd en niet van het niet genoeg is. Dus hij lacht er net natuurlijk ook op de grond, en die mag Sansen dan een bevrijenborp gaan nemen bij de eigen koordenvlag aan de linkerkant van het weg. Van hetzelfde. Basel-Lemmers, je gooit heel ver, weg. Gooit richting Tinderhuis, maar wordt er wordt een streller van Monecadam over de zijlijn gewerkt. En Pieter Keur geeft de bal rustig aan, een van zijn eigen spelers die geen haast maken, maar toch kijkt hij uit op zijn knop. En Dat betekent toch echt jong, dat hij tijd bij gaat tellen, denk ik hoor. Daar is hij natuurlijk niet al mee bezig. Maar goed, Lemmers, die gaan gooien. Gooit daar berg in de voeten, berg. Kan hij er eens mee? Ja, maar drie man kan hij niet tegen. En via zijn eigen benen gaat die bal over de zijlijn. En nu wordt het allemaal weer weer opgenomen. Dat gaat, uh, dat gaat nog steeds goed. ik het allemaal in zijn balbezit. Maar het is niet echt op dit moment, maar ik zou zeggen. Je moet natuurlijk een beetje een slag om het halen. houden. Nog niet gevaarlijk. En ze zijn nog steeds aan het rondspoken. We komt uiteindelijk een de bal richting de safs begint. Lemmers, komt er weg naar de reus. De reus kan de bal onder controle krijgen. Makkelijk zo. Maar geeft hij helemaal verkeerde af. Niet te geloven. Op de berg. Naar je ja, hebt bijna richting mij gegaan en je zegt mij niet die er vanaf zo slecht was die paas dus goed, die de bal is ondertussen genomen door Moneke Dam Wout uh, ook daar aan de zandvoets rechterkant, en er wordt helemaal niet gehinderd door wie dan ook, gaat die bal richting zeggen dus het op Kalis, in de voeten van eentje van mannekedam. en uh, daar is het pas Dit is ontzettend hard jongen. hé zo'n Krulletje nog, ik raak nu geblokkeerd einde van de wedstrijd. yes zandvoet hier lief, hele nuttige punten, en ik denk dat Moneke hier niet echt waar nu is, maar goed, de punten het is 1-0 uh, gebleven, maar uh, dat doe ik in de 40e minute van Ulopen. En uh, lekker hoor, voetbalist. Een mooi resultaat dus uh, voor RXV Zandvoort. Jop, volgende week wordt er dan weer gevoetbald. Ik, ik durf er niet te zeggen uitland, ik weet het niet. Oké, oké, we we. We zoeken het nog wel even op. Dankjewel jou. En een fijn weekend. Ja, prima. Later, hoi, Oei, dat was jouw fles vanaf het veld van NC Sanfoort. Mooie winstjes, einduitslag 1-0. Touch so your fast to detain the pain when you feel that uh, You gotta move You gotta move For so Sid LaMaya like in the Stereo Love. CFM, Race Radio, Bit Report. Bit Report ja wat Hij is inmiddels gearriveerd in de studio, Jaap Koper, en hij weet alles over de het 500. Hoe is dat verlopen, Jaap? Nou, uh, die wedstrijd is uh, nu ten einde, want anders zit ik hier niet. Nee, dat, dat, dat begrijp ik. Daarom zei ik ook verlopen natuurlijk. Ja, ja uh, nou, uiteindelijk uh, is het, uh, het duo Wolf-Nathan en Jaap van Lagen toch als eerste over de streep gekomen. Ja, dan moet je natuurlijk altijd nog maar even een slag om de arm uh, houden. Ik heb ooit eens een keer een uh, hele lange afstandswedstrijd meegemaakt waarbij... Uh, nou, een legendarisch uh, drietal waaronder Danny van Dong en Toon van Hatert. In een zes-uurs race, echt gewoon van start tot bijna finish voorop lagen. Zo. En dan nog drie ronden voor de tijden kregen ze een mechanisch probleem. En dan gaat die overwinning. Dus dat ben, nou, ben je echt ziek. En, en dan zie ik je op een gegeven moment in uh, het verslag uh, van de, van de, voor de radio: vertel je, nou het zal wel goed gaan. En uh, dan gaat het dus niet goed. Dus je moet altijd even maar even afwachten of, uh, of dat dan ook inderdaad uh, zo is. Nou, dat is er uiteindelijk dan gebeurd. Uh, ze waren gewoon uh, de beste van het hele spul. En zeker als je hij ja, verlaag heet, nou die heeft een schat aan ervaring op het uh, gebied van asfalt en dat soort dingen liggen. Dus deze jongen uh, is in staat om ook wedstrijden te winnen. Wolf Nathan is een uh, Dutch supercarrijder. Uh, ja, en, en V8 star uh, rijden dat is natuurlijk een, uh, een nou, ik wil niet zeggen een eitje voor hem, maar hij weet wel waar hij uh, het over heeft. David Hart en Hoevert Vos werden tweede in de divisie 1. En dat is ook eigenlijk in de, in de totaal einduitslag uh, kwamen ze ook inderdaad als tweede over. Het werd nog wel een beetje spannend met, uh, met deze David Hart en Hoevert Vos. Want het uh, liep niet op een gegeven moment. En Peter van der Kolk, die op dat moment de stuur van de Corvette in handen had, die kwam met rassenschreden dichterbij. Alleen het uh, finishvlag, die viel dus voor David Hart en Forst op een gelukkig moment. Ze hielden nog net 5 seconden nog over. Op uh, de GT4, de Corvette GT4 van het duo van de Kolk en Blekemolen. En daarmee uh, was daar Divisie 1 het pleit beslecht. Dan gaan we naar Divisie 2. Richard van der Bos en Marco Poland en Richard de Goede. En als ik uh, dan Richard de Goede, dan denk aan een bijna historische naam. hè, de Goede en Meneer de Schone en noem maar op. Maar de, dat is het dus niet. Die jongen die, jongen dat, die, kan er, ja, die heet gewoon zo. Maar hij werd uh, uiteindelijk uh, eerste met uh, de BMW E36 M3. Fred Kavana en Joost Ursum werden tweede in deze klasse. Divisie 2 en Martin van den Bergen en Richard Burring met een BMW Z3. Dat is een beetje een sportief uh, modelletje van uh, BMW. Die uh, werden derde in uh, Divisie 2. Er was er ook nog een kleine Zandvoortse inbreng in deze klasse. Sean uh, Jansen, die komt niet uit Zandvoort. Maar wel Frans Furres. Die, uh, die heeft een uh, echt Zandvoortsverlener en schijnt hier ook nog steeds uh, te wonen. Dus ja, die werden vierde. Uh, ze hebben het podium helaas uh, gemist. En in die divisie 2 kwamen ook dus vandaag Peter Furt en Peter Fontijn in actie. Ging een lange tijd uh, heel erg goed. Uh, ze hadden een goede, uh, ja, goede training achter de rug. Uh, ze hebben daar een, uh, bijzondere, van een bijzondere kant laten zien. Uiteindelijk uh, waren ze al als uh, negende geloof ik uh, vertrokken uh... In hun uh, divisie uh, waren ze, zeg maar, uh, nou dan moet ik even eigenlijk uh, goed kijken, want het is een paar minuten voordat ze eigenlijk uh, weg uh, mochten gaan, is het uh, besloten dat ze in de divisie 2 zijn, hebben ze daar als derde uh, getraind. Uh, dat was ook een beetje op de plek die ze een beetje innamen. Ze kwamen zelfs tot uh, vijfde, nee, zesde overal. Dat was een hoogste plek uh, waarin ze in actie kwamen. Alleen, uh, toen ging het even mis. Eerst uh, was daar een, ja, min of meer een, uh, een zeer bureaucratische sportcommissaris die een geluidsmeter erbij hield en die zegt 103 dB is veel te veel. Uh, maar hoeveel mag je maximaal uh, hebben? Maximaal dan? mag je 92 hebben. Maar daar kom ik nu uh, zo even op. Uh, die, dat was natuurlijk veel te hard. Daardoor moesten ze naar binnen. Moesten er een, uh, ja een aanpassing aan die uit laten komen. Toen zijn ze weer vertrokken met Peter Furt op dat moment weer achter het stuur. Alleen hij heeft een paar ronden gereden. En toen hield hij ineens, dacht ik, een deel van de versnellingspook in handen. Ja en Dan uh, wordt het een heel ander verhaal met een auto. Dus uh, die zijn uitgevallen. Dan even over het uh, uh, ja, toekomst toegestaan aantal van die dB die je mag produceren. Het circuitpark Zandvoort is natuurlijk gebonden aan een bepaalde vergunning. En als je daar een paar rijders hebt die net aan 92 en misschien er een beetje boven aan de 95 db, ja dan kan je misschien nog een beetje de, ja, het, het, het, het, het, een beetje door de vingers heen kijken. Maar als iedereen dat gaat doen, dan heb je dus als circuitorganisatie dus ook een probleem. Dus je moet natuurlijk wel aan de andere kant ook nog gaan kijken. En dat is ook de reden waarom deze bureaucratische uh, ja min of meer uh, man een beetje aan de bel heeft getrokken. Maar vanuit de teamkant wordt het dan, ja, wij liggen elke keer op de penalty slip omdat wij zo hard produceren. Maar aan de andere kant kan ik de, de situatie van het circuitpark natuurlijk ook nog wel indenken, want ja, je speelt natuurlijk met een vergunning. Dan divisie 3. Want ook daar is gereden. Dennis de Borst en Martin de Klein zijn daar de winnaars, met een bleke molen Clio. Dan Melvin de Groot en Anthony Mak van Waai. Dat is een hele mooie naam, maar ze zijn wel daarmee tweede worden. En die uh, is ook door plekemolen ingezet. En uiteindelijk in de divisie 3 is, uh, zijn Paul Harkema en Eva Harkema als derde geëindigd in uh, de divisie 3. En dat is uh, ook volgens mij een, uh, een auto die uh, ingezet is door de Equipe Verschuur. Nee, het is de Equipe Verschuur dus. Dat is de eerste van, uh, van die equipe. En ja, het is natuurlijk uh, in de grote wedstrijden van de Clio Cup is het altijd een beetje uh, de een tegen de ander. De ene equipe tegen de ander de equipe van Blekemonne tegen de equipe van Verschuur. dat zal denk ik wel zo blijven en dat zal ook in het winterkampioenschap een uh, centrale rol blijven spelen dan divisie 4 daarin uh, waren de vader en de zoon Braams uh, de beste uh, vooral denk ik, uh, denk ik uh, wel, wel degelijk een beetje met de inbreng van Max Braams die, uh, ik zei het al in de uitzending die heeft een, uh, een behoorlijke ontwikkeling uh, gemaakt als het gaat om het uh, rijden met het hoofdje in, in dat geval en uh, Max Braams uh, is denk ik ook degene Waarop je de eerste plaats een beetje aan toe kan schrijven. Hoewel Luc Braams ook het gaspedaal goed weet te vinden. Want dat heeft in de toewagen dieselcup eh, destijds ook wel bewezen. Um, dan Frank Wilschut met van Burg Die werd de tweede. Dat is de andere van de equipe verschuurd. Dus uh, in Divisie 4 hebben ze het uh, vrij goed gedaan. En de derde plaats. Die waren uh, voor Lef Friedman en Wesley Caranza. En ik zeg het dat nog wel een beetje onvoorbouwd. Want uh, er zijn altijd nog uh, mensen die uh, hier en daar een protest in kunnen doen. Of dat de wedstrijdleiding dan toch iets, uh, nog iets ziet van dit is niet helemaal volgens de regels en dan krijgt men nog alsnog een tijdstraf of wat dan ook nog uh, opgericht. Dus, dus deze uitslagen zijn een beetje dus onder voorbehoud. Dus ik heb het uh, alleen maar opgemaakt nadat de finishslag is gevallen. Oké, okay, was het wel een leuke dag om mee te maken? Ja, het is, uh, het, het is een aparte sfeer uh, wat je, wat je meemaakt in, uh, in zo'n winterkampioenschap. Het gaat er een meer of meer ontspannen aan toe. Er zijn natuurlijk uh, teams die dat toch vrij serieus opvatten, Omdat ze tij, ja, aan de ene kant willen ze toch voor het uh, kampioenschap gaan. Met name het uh, verhaal uh, van uh, Furt en Fontijn in Divisie 2. Dat uh, stuit bij bijvoorbeeld op een van de teams nog uh, op een bepaalde weerstand. Het is het team van uh, uh, Rob de Laat en Theo de Prenter. Die rijden met een MDM uh, BMW rond. Ja, en dat zijn ook voormalig kampioenen. Maar die zien dan uh, op een gegeven moment een auto komen. Die in staat is om 2-2, 2-1 te rijden. Ja, en dan uh, wordt het een beetje... Uh, uh, zoiets van, uh, moeten we dat uh, naar wat toestaan? En uh, uiteindelijk waren zij daar de enige in, de rest ging wel akkoord. Ja, en dan kan je gewoon uh, meerderheid beslist. En dan is het geregeld divisie 2 zullen de heren voortaan uh, in te vinden zijn. Tenminste, als ze uh, niet al te snel uh, blijven rijden. Want ja, dan worden ze weer in de divisie 1 neergezet. Maar zo, zoals het nu gaat, is, uh, is dat een beetje het uh, verhaal. Maar je ziet dat de belangen gewoon in, in, in een aantal opzichten gewoon veel minder is. En en het gaat juist uh, om het onderlinge sfeertje in zo'n winterkampioenschap. Zo is het. Zo. Ja. Nou, die volgende race, wanneer is die? Dat is uh, de 9 race in januari, want uh, we hadden de, uh, ja, ooit waren het er uh, vijf, en dan werd er uh, naast Zandvoort uh, uitgestapt uh, uh, op een ander circuit. Dat uh, is wel eens Osje uh, geweest, ook Zolder is er ooit eens een keer een uh, wet aangedaan, en Assen werd uh, soms ook nog wel eens aangedaan. Is het is tijd ook geweest dat er drie races op Zandvoort uh, dat uh, je twee uh, wedstrijden buiten Zandvoort uh, deed. tegenwoordig wordt alles op zand wordt gereden en is er wel één race uh, minder uh, ja want het blijft natuurlijk ook een kostbare aangelegenheid omdat je ja, uh, het heeft natuurlijk ook uh, te maken met uh, geld en dat soort dingen dus dat is uh, de volgende wedstrijd uh, in januari oké, okay, nou we zijn er weer bij, dankjewel Jaap dankjewel we hebben een verzoekplaat we hebben een zieke, dus die luistert uh, constant naar ZFM dus Anton, uh, deze is voor jou van harte beterschap This is a man's well. This is a man. Hallo, mama out of the dark and me Ook op internet, internet. ww. z Seven, six, five, four, three Helemaal geweldig, op de zaterdagmiddag bij Siervin You're the pink and used to be a funhouse Nou, als we zo op de klok kijken, dan is het kwart voor vijf En dat betekent, gedicht van de week Ik kwam in jouw leven omdat het zo was bedoeld Altijd heb ik me met jou verbonden gevoeld Jouw lot trekt mij aan omdat ik veel om je geef. Het is omdat ik van je hou en dat ik zo met je meeleef. En schat, ik ben er echt, niet slechts in je dromen. Leef je dromen door naar mij toe te komen. Ik verzeker je dat ik jou heel graag wil zien. En daaruit blijkt ook bij dat in de zekerheid geen waarheid misschien. Kom bij me en blijf in mijn leven. Ik ben niet langer bang om jou alles van mij te geven. Laten we samen praten over wat wij voor elkaar voelen. Dan is volgens mij wat ze met ware liefde bedoelen. Natuurlijk wil ik je graag weten wat jij van mij houdt. En ik beantwoord die liefde als je mij vertrouwt. Ik hoop dat jij onze liefde nooit vergeet en mij vergoed naast je weet. Je beheerst mijn gedachten, je zit diep van binnen. Je bent voor mij de vrouw die ik met hart en ziel wil beminnen. Waag het niet mij ooit te laten gaan. Daarmee heb je mij al te veel verdriet gedaan. De buitenwereld heb ik al lang verteld, dat voor mij alleen jouw liefde geldt. Dus kniel ik nogmaals voor je neer. Deel mijn leven, maar wel... Deze keer. Dat was weer het gedicht van de week bij CFM Sappfort op zaterdag. Heb je ook een gedicht voor ons? Stuur hem dan naar redactie.zierfmsanfoort.nl. Redactie.zierfmsanfoort.nl En wie weet, misschien komt jouw gedicht langs op de radio. Believer. and it's still when I look in your eyes. Love is in the air. Ja, dat is niet, hè? Ja, geweldig. De Jazzie-uitvoering. Helemaal goed. Randy Cranford en de Crusaders met Street Life. dadelijk entertainment voor you. Goedemiddag, Rudy. Goedemiddag. Wat gaan jullie vanmiddag allemaal doen? En uh, jullie bedoel ik mij, jij en Roy van Buren. Ja, want uh, Roy is er ook weer vandaag. Nou, we hebben natuurlijk de vaste items. Zoals het showbiznieuws met uh, Popster Henry. Ook gaan we bellen met uh, de, de weekwinnaar van The uh, de, de Voice of uh, XL, wat in XL wordt gehouden. Ja. En we gaan even bellen met uh, JJ Bauer. Die heeft een nieuw nummer uit oké okay. dus vooruit uh, uitzending. uitzending. in de uitzending ja leuk helemaal spannend leuk dat ze dadelijk na vijf uur bij cm het zit er weer op voor ons uh, albertje rob het zit er weer op ja, het zit er weer op en uh, volgende week zijn we weer van de partij uiteraard het hele weekend en Zaterdag, weekend. jongen, jongen jongen jongen de intocht van Sinterklaas oh, wordt wel gezellig komt helemaal goed nou tot volgende week tot en bedankt voor het luisteren en bedankt voor zijn weekend verder dag dag rob Samen, dag, dag albertje al, de... dank je bij things just make you swear and curse. When you're chewing on life's gristle, back, grumble, give a whistle, and this'll help things turn out for the best aim. Always look on the bright side of life. Always look on the light side of life.